1 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Griekenland zijn rellen uitgebroken tussen aanhangers van de extreemrechtse partij Gouden Dagenraad en de politie. In de havenstad Patras probeerden zo'n 200 mensen een fabriek te bestormen waar immigranten zich schuilhouden. De avond begon met een vreedzaam protest. Maar er braken rellen uit toen aanhangers van Gouden Dageraad stenen gooiden naar politieagenten die een cordon hadden gevormd om de fabriek. De welschoppers eisen gerechtigheid voor de dood van een 29-jarige Griek. Die afgelopen weekend werd doodgestoken. De verdachte is een immigrant van Afghaanse afkomst. De Gouden Dagenraad haalde een grote overwinning bij de afgelopen verkiezingen. De partij geeft buitenlanders de schuld van alle problemen in Griekenland.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 De zoektocht naar een vermiste vrouw in een recreatieplas... in het Groningse Kolham heeft tot nu toe niets opgeleverd. De vrouw uit Siddeburen wordt sinds januari 2010 vermist. Begin deze maand besteedde Peter R. De Vries aandacht aan de verdwijning. De uitzending leverde 50 tips op. Diverse tipgevers noemden de recreatieplas als mogelijke vindplaats. De politie heeft tot in de avond gezocht in en om de plas... onder meer met een duikteam en speurhonden, maar zonder resultaat. Dan nog het weer. Vannacht brede opklaringen en kans op mist. Morgen eerst zonnig. Smiddags enkele regen- en onweersbuien. En het wordt broeierig warm: 20 graden aan zee en 28 in het binnenland. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumas. Welkom terug bij het Huis van de Maan. In dit uh, uur praten we met u. Uh, en we praten ook uh, door met onze gasten van het Eerste Uur, commandant Nico van der Zee. Net terug uit Koendus, waar hij de politietrainingsmissie heeft geleid. En um, wat nou zo aardig is, hij zit nog steeds naast me. En, uh, en je kan vragen stellen, je kunt de opmerkingen plaatsen. Um, want daar is hij voor. Um, en dat kan op ons nummer 0800 1121 of via de mail kazaloenen.ncv.nl. Twitter kan ook. Dan moet het wel heel kort en bondig. Um, hashtag Dumosh of gewoon Dumos. Uh, dan, uh, dan vinden we dat bericht hier. André, nacht. Ja, goedenacht. André, heel Hi. Um, ik heb even een vraagje aan uw, uh, uw gast. Um, ik heb me een klein beetje in Afghanistan uh, verdiept. En wat je natuurlijk ook op het, uh, op het uh, journaal hoort en op internet leest. Eh. Uh, nou, lees ik toch heel vaak dat Afghanistan eigenlijk meer een, een, een, een, een, een tribaal land is, dus een stammenland in feite. Uh, in hoeverre uh, wordt daar eigenlijk naar gekeken in, in verband met, met regelgeving en opbouw van, uh, van een politiemacht? Ik kan me zo voorstellen, op het moment dat je uh, als, als stammen zijnde uh, verschillende regels en, en waarden en normen en dat soort dingen erop nahoudt. En. Uh, ja, er wordt vanuit de westerse wereld natuurlijk gekeken naar het landzijnde Afghanistan, maar in hoeverre wordt er rekening gehouden met, met de verschillende stammen? Dat is eigenlijk mijn, uh, mijn vraag. Ik bedoel, op het moment dat je natuurlijk een, een stammengebied uh, uh, uh, hebt, ja. dat daar andere, andere regels gelden. En op het moment dat je die, die stammen uh, versterkt, dat je dan op een gegeven moment een, een, uh, ja, een betere samenleving zou ja, kunnen zou helder. krijgen. Ja, dus. Nico? Ja, nou, dat vind ik nog wel eens een hele goede vraag. Uh, inderdaad is het een van de dingen waar wij uh, op letten. In die zin dat we uh, willen dat de politie uh, zeg maar, uh, de hele bevolking uh, representeert. Uh, dus we, we, we willen ook dat uh, de verschillende stammen... Uh, in de politiemacht vertegenwoordigd zijn. Want wat je natuurlijk niet wil, is dat er een partijdigheid uh, ontstaat. Dus een van de criteria waar ik op lette. Uh, bij de kwaliteit van de politie. is. Uh, zijn alle stammen, zijn alle groepen. ook vertegenwoordigd? Hebben die allemaal een gelijke kans? Uh, en hoeveel ja. groepen heb je dan in Kunduz? Nou, je, nee, je, je hebt natuurlijk de, de, de Pastoen. en je hebt de Oezbeken. en je hebt de, de, de Tachiken. Dat zijn de grote bevolkingsgroepen. Uh, en, en je wil dat er een, een, een, een, een, een goede en gezonde mix is. Uh, om alle bevolkingsgroepen te die alle bevolkingsgroepen vertegenwoordigen. Maar er zit ook een hiërarchie in die, die bevolkingsgroepen. De Pashtoem, dat, dat, dat, dat, dat zijn de laagste, laagste kastes. Mm, nee, kastes hebben ze niet. Het is wel zo dat uh, sommige bevolkingsgroepen in bepaalde delen van Afghanistan dominant zijn. Uh, en dan kan je hebben dat die, dat die de andere bevolkingsgroepen gaan uh, verdrukken en verdringen. Nou, dat, dat proces wil je tegengaan. Je wil dat dat eerlijk is. Maar betekent dat dat je dat ook op die manier kunt regelen? Of betekent dat dat je wel afspraken kan maken over nou ja, een, een, een redelijke verdeling zeg maar, van die bevolkingsgroepen? Een vertegenwoordiging binnen de politieorganisatie? Maar dat er soms hele andere dingen een rol spelen waar je uh, geen, geen zicht op had? Ja, kijk, gelukkig was de conclusie, toen wij dat tegen het licht gehouden hebben... dat het eigenlijk in Koenloes uh, relatief goed voor elkaar was. He, dus het was niet noodzakelijk om daar uh, heel veel invloed op uit te oefenen... om dat uh, te verbeteren. Het is iets wat we in de gaten houden, uh, maar wat gelukkig de goede kant uit tendeert te gaan. Nico? Of uh, sorry, André? Ah nee, ik ben daar ben daar heel blij mee. Ik zeg maar daar, hoor je op zich natuurlijk op het, op de, op het nieuws en op internet lees je eigenlijk vrij weinig over. Ja. En uh, ja, daarom zeg je op het moment dat je natuurlijk, zoals met de partoen, ik begreep dat de Taliban voor een, een heel groot deel uit, uit, uit de partoen bestaat. Ik weet niet of dat, of dat inderdaad zo is, maar dat, dat lees je dan. Ja. En um, ja, op het moment dat je natuurlijk de, de, de regelgeving van de Pashtun, zeg maar op dat gebied uh, betrekt. Ja, dan kun je natuurlijk ook die Taliban natuurlijk daar wat, wat, uh, wat in toom houden... Uh, als ze als in feite uh, bestreden worden met hun eigen regels. Ja. Nou ja, dus, dat doen we. ja. Ik ben heel het... blij met dit antwoord. Maar, maar werkt dat zo? Want ik kan me voorstellen dat juist dat ook het risico inhoudt... dat je die, via die pastoen ook de Taliban de organisatie binnensleept. Nou, dat... Ja, maar zij, zij vormen natuurlijk wel een onderdeel van, van de bevolking. En op het moment dat je ze niet betrekt in, in, in hetgeen wat er gebeurt... Dan je de oudkast van en dan heb je dus weer een, een, een probleem, denk ik. Nico? Ja. Nee, nee, helemaal mee eens. Als je, ze, als je ze zou buitensluiten, dan zou je een argument geven aan de Taliban om, om, om, om weer uh, zeg maar, acties te plegen. Nou, dat ja. argument moet je weghalen, je moet, ze, je moet ze er juist bij betrekken en dat gebeurt ook. Um, de waarneming dat de Taliban vooral geworven wordt uit pastoen dat klopt wel. Uh, dat heeft te maken met uh, de, de pastoen zijn uh, vooral in het zuiden van Afghanistan dominant. Dat is ook het armste deel. Uh, en daar is de beste, uh, voeding, de, de, de beste voedingsbodem ja. voor, uh, voor de Taliban uh, om te bestaan, zeg maar. Het is ook meest uh, conservatief. Uh, dus dat, dat klopt wel. Oh, Oké. Okay. Voor, voor je antwoord. Graag gedaan. André, dank okay. voor bellen. Uh, als je vragen, opmerkingen... of andere dingen hebt, uh, dan kun je ons bereiken... op 0800 1121. Dat is het gratis telefoonnummer van uh, Kazeluna. Uh, je kunt mailen op... Uh, kazeluna.ncv.nl of uh, je kunt een tweet sturen... naar uh, hashtag Dumosh. Uh, dus vraag, opmerking aan Nico van der Zee. Die uh, zit hier nog het hele uur... Uh, bij ons om uh, te vertellen... over uh, alles wat ermee uh, samenhangt. Heb, heb je nou wel eens... Um, momenten gehad dat je dacht, oei, dat gaat niet goed... met name als het om de Taliban gaat binnen de politieorganisatie? Nee, wij hebben, ik heb de vraag veel gehad na de Koranrellen. Uh, vertrouw je de politie nog wel? Uh, en ik heb er altijd uh, naar eer en geweten op gezegd: ik laat uh, wantrouwen niet tussen mij en de agent komen. Uh, want als dat gebeurt, dan, dan, dan, valt, uh, ja, dan valt de basis van de missie valt weg. Uh, je kunt alleen. Uh, wij proberen mensen te beïnvloeden, we proberen ze iets bij te brengen. We willen graag dat ze dingen van ons accepteren. Uh, en dan is de band die je met elkaar hebt is heel erg belangrijk. Uh, dus heb ik. Uh, ja, zelf gezegd, uh, ik ga wantrouwen niet tussen mij en de Afghaanse agent laten komen. En gelukkig is ons vertrouwen in die Afghaanse agent nooit beschaamd geweest. Het risico is er natuurlijk wel. Uh, en we nemen wel bepaalde voorzorgsmaatregelen, uh, die ik niet allemaal ga verklappen, natuurlijk. Maar in grote lijnen? In grote lijnen hebben we ze altijd vertrouwd. Nee, ja. maar ik bedoel, in grote lijnen, wat, wat voor soort, soort voorzorgsmaatregelen moet je dan denken? Nou, je kunt natuurlijk... Uh, we selecteren uh, mensen. Er is een, uh, we monitoren ook het selectieproces van uh, uh, mensen die geworven worden voor de politie. Uh, we hebben uh, onze eigen intelkanalen, onze eigen intelligence, onze eigen uh, inlichtingendiensten. En we werken ook uh, samen met uh, buitenlandse inlichtingendiensten, waaronder ook de, de Afghanen zelf. Dus we hebben een redelijk goed beeld uh, van wat er allemaal gebeurt... In Betekent dat dat elke agent die, die uh, of elke recruit moet ik zeggen, die agent wil worden, dat die echt helemaal door de molen gehaald wordt? Nee, dat, dat, dat kan niet. Tenminste, niet op de manier zoals we dat in Nederland gewend zijn. Er wordt wel gekeken en er zijn wel dingen die we doen om het risico zoveel mogelijk te beperken. Ja, maar uh, je kunt op die manier dat, dat redelijk afdekken... Of, of bestaat nog altijd het risico? Want die, die voorvallen zijn er ook... Uh, van agenten die opeens uh, een hele andere agenda blijken te hebben... en op hun collega's gaan zitten. Ja, nee, dat, dat risico is er altijd. Waar een militair gaat... Uh, uh, uh, is altijd risico aanwezig. Dat is ook de reden waarom we militairen naar dit soort gebieden sturen. Uh, dus dat risico is er echt wel. Overigens, uh, het kan ook andere vormen aannemen. Er zijn ook uh, gevallen bekend waarbij... het uh, Trots is voor een Afghaan heel belangrijk. Als je, ze, als je de trots uh, krenkt, uh, dan hoeft hij helemaal niet van de Taliban te zijn. Uh, dan kan het ook zijn dat hij naar zijn wapen grijpt... als laatste redmiddel om zijn gezicht te redden. Uh, dus uh, er dus zit ook al een hele Noem belangrijke... De preventieve uh, uh, werking gaat eruit van het begrip hebben voor de cultuur uh, en het elkaar in waarde laten. Noemen ze een moment waarop je er trots van afgaan uh, kan krenken? Ja, los van de Koran, want dat, dat kan ik ook bedenken. Maar hoe... Nou, je zou hem uh, heel erg kunnen vernederen in het openbaar. Hè? Het is uh, een vrij uh, macho en martiale samenleving. En als je hem uh, echt in de hoek drijft, uh, ja, dan moet je daarmee oppassen. Dus uh, wij hadden ook wel... Uh, het, bijvoorbeeld in een klaslokaal uh, zou je, uh, als je uh, heel erg Nederlands te werk gaat... Uh, zou je mensen ook uh, voor schut kunnen zetten. Ja. Nou, daar moet je dus een beetje rekening mee houden. Dan moet je, uh, want in die groep kan wel, eens iemand zitten, uh, kan wel eens iemand zitten die heel belangrijk is in die groepshierarchie? Nou, dat zou kunnen. Of hij zou zelf het idee kunnen hebben van uh, ik verlies hier mijn gezicht. En ik, dat kan ik niet. Hè, want uh, dat is voor mij heel erg belangrijk. Hè. Het... Uh, de eigen eer en de trots, uh, dat speelt een hele belangrijke rol in de Afghaanse samenleving. Remco, goedenacht. Goedenacht, met Remco inderdaad. Uh, ik had een vraag hier, van, uh, van welk onderdeel Nico is, zeg maar. Welk krijgsmachtdeel? Volgens mij niet van de RCC. Nee, ik was uh, van de Koninklijke Landmacht. Uh, ja. En ik had naast mij staan... Uh, dat noemden we dan met een mooi woord de Senior Police Advisor. Uh, naast mij staan uh, de luitenant-kolonel Martin Bos van de Koninklijke Marsoussé. Uh, en dat was mijn uh, politieadviseur. Maar dan weet ik nog zeker, uw u, u onderdeel niet: genie, uh, cavalerie. Uh... Genie, dat is heel goed. Ik ben de genist. Dankjewel. Ja. Uh, nee, maar je hebt ook, je hebt ook helemaal gelijk. Uh, kijk, het, het, de, de ideaal situatie zou zijn... als er ook een, een, een kolonel van de Marche aan, aan leiding van die missie stond. Nou, dat, dat, uh, dat was in dit geval niet zo. Waarom niet eigenlijk? Uh, nou, Dat heeft ook te maken met een hoop, hoop randfactoren uh, ernaast. Uh, ik zat in een ingebed, ook in een militaire structuur... Uh, waar ik als landmachter wat meer ervaring mee had. Uh, en omdat we nog aan het begin van die missie stonden, was dat ook uh, relatief belangrijk. Maar Marsouset is ook een onderdeel van de Koninklijke, koninklijke ja, Landmacht. Ja, dat klopt. Maar die, uh, uh, uh, die, die, die, die aansluit ik bij het, uh, uh, de militaire omgeving. Hè, de de Marsouset is, is vooral ook een blauwe organisatie uh, een politieorganisatie. Een militaire politieorganisatie, maar toch. Uh, was dat de, de, de connect die ik wat makkelijker kon maken? Nou, misschien dat het in de toekomst wel eens een uh, margeuse kolonel uh, zou kunnen zijn. Ik weet het niet. Dat is aan uh, de bovenbazen om daar in de toekomst over te beslissen. Maar het klopt, ik ben van de Koninklijke Landmacht. Ja, want ik ben zelf ook pensionist geweest. En vandaar vind ik het wel een goede functie, omdat uh, tijdens mijn selectie, zeg maar... Um, ...word je natuurlijk gevraagd wat je wil doen. En mijn ja. gevoel zei niet van... ...ik wil dood en verderf zaaien. Dus ik heb niks bij de infanterie. Nou, geneeskundig was ook niks voor mij. Dus vond ik de genie. Omdat die in principe... ...de, de, de, de main business is opbouwen. God, en dat dus vind ik wel een hele mo mooie motivatie eigenlijk. Ja, ja. ja ik, ben niet, ik, ben niet, ik, ik voel me <laughs> niet zo geroepen... ...om daar uh, te gaan lopen schieten. Maar meer uh, hospitals opbouwen. Kijk, wij... Ja, de, de, de genie op zich uh, blaast uh, bruggen op en dat soort dingen. Maar ze zullen nooit in principe ingezet worden om in de frontlinies uh, mee te gaan lopen schieten. Terwijl ja. ze natuurlijk bedreigd worden. Maar, en dat vind ik juist het mooie van chinisten. Er zijn er meerdere van, uh, de, volgens mij de vorige uh, bevelhebende landstrijdkrachten, was ook een genist. Ja, ik weet niet. Ik, uh, heb je deelgenomen aan missies, heb... Remco? Uh, helaas niet. En hoe komt dat? Nee, dat niet. Uh, mijn onderdeel werd niet uh, uitgezonden. Mijn, nou, ik, ik kwam bij, uh, in Zeedorp, bij de Pansergeniet, Toen waren ze ja. net terug van roulatie. En er waren toen de tijd zoveel uh, panziers, dat uh, daar was ook de vraag niet naar. Nou, je hebt verschillende soorten natuurlijk. En het meeste wat erheen ging was constructiecompies. Omdat die eigenlijk heel erg gespecialiseerd zijn in het opbouwen en elektro en, en, en, en, en gas en dat soort dingen. Daar is de Spanische genie eigenlijk niet voor. Maar ja, ik, uh, ik ben eigenlijk hier graag kwijt. Ja, maar, maar je, je bent nu uh, uit het leger? Ja, ik ben nou bezig om er weer in te komen, maar dat is meer bij de NATOS. Bij de? NATOS, Natres, Nationale Reserves. Aha, oké. Okay, maar... En dat heeft er meer mee te maken, omdat ik zoiets heb van... als er een keer een doorbraak is in Nederland... weer een beetje die gedachte die ik bij de genie ook had... Ik wil meer behulpzaam zijn en bij de NATO's weet ik 100% zeker dat het voor het Nederlanders is. Klinkt heel raar, maar bij het tekenen van je contract uh, wordt niet per se gezegd dat je naar Afghanistan moet of zo. Ja. Dat weet je wel. Want dat weet je, natuurlijk weet je dat wel. Maar of je daar helemaal achter staat, heb je als militair op dat moment niks meer over te zeggen. Je hebt getekend, je hebt je, ja. je eet of je belofte gedaan en je, en je, en je hebt te gaan eigenlijk. Ja. Ja. Dus uh, en vandaar dat ik, uh, dat ik gewoon ja, hulpzaam aan de maatschappij wil zijn. Oké, okay, prachtig. Dus... Hartstikke goed. Ja. Ja. Dank, ja. dank voor jouw verhaal Remco en voor jouw okay. vraag. Oké, okay. uh, fijne uh, nacht nog. Dank je wel. 0800-1121, dat is het telefoonnummer van Casaluna. Uh, ons gratis nummer als jij vragen, opmerkingen of andere dingen hebt... Uh, aan Nico van der Zee, uh, die nog bij ons zit dit, uh, dit hele uur van Casaluna. Abdullah, Goede Goedenacht. Je mag het zeggen. Uh, ik heb het gesprek uh, niet van het, uh, van het begin uh, gevolgd, maar ik vind het een heel, heel interessant uh, gesprek. En informatie uh, over Kuntours Afghanistan, waar ik zelf vandaan, uh, vandaan kom. Uh, mijn vraag is aan de gast: um, hoeveel agenten zijn tot nu toe getraind in, uh, in Kuntours? Uh, en hoeveel. Uh, Hoeveel geld heeft dit per persoon ongeveer gekost? Okay, ik hoor tot mijn, tot mijn grote genoegen dat jij Koen zegt. <laughs> net, net als Nico zegt. Dus ja. dat doet toch echt vermoeden dat, dat, dat ik en de rest van Nederland het mis hebben. Um, maar geef antwoord op de vraag, Nico. Ja, ik, eh, ik, ik, ik ga je niet helemaal een precies antwoord geven... omdat ik het ook niet uh, precies weet. Ik, ik begrijp waar de vraag vandaan komt. Er heeft ooit in de Volkskrant gestaan dat het wel een half miljoen... per opgeleide agent uh, kostte. Uh, daar kan ik mij niet in vinden. Uh, we zijn op een heel breed front bezig met heel veel opleidingen... en heel veel uh, uh, invloed uitoefenen. Uh, heel veel uh, mentoring en naast mensen staan. En dat is uh, lastig uh, te kwantificeren. Uh, we hebben in ieder geval uh, honderden uh, agenten opgeleid. Want, uh, dat, dat, dat zijn basisopleidingen geweest. Dat zijn ook uh, vervolgopleidingen. Uh, ook kortere cursussen die gegeven worden. Uh, ja, en daarnaast gewoon uh, heel veel met de mensen aan het werk zijn. Dus en uh, ik denk dat wij uh, in totaal ongeveer uh, in, in de periode 600 agenten ge, gemonitord hebben. Dus uh, uh, ja, of min of meer regelmatige basis gezien hebben. Maar wat de Volksstand gedaan heeft is uh, de uitgaven optellen en dat delen door het aantal agenten wat, wat op straat rondloopt inmiddels. Ja, het was in ieder geval een wat vrij eenvoudige rekensom uh, die niet helemaal is, recht deed. Is dat is dat zo'n gekke manier van kijken dan? Uh, en dat ja. eerste ja. deel van dat gesprek van het programma heeft gezegd... dat u, uh, de agenten onge uh, ongeveer 18 weken trainingen krijgen... verschillende mm -hmm. delen van dat trainingen, zeg maar. Dus van de 600 wat, wat u net zei... Um, uh, uh, dus hebben ze alle, alle 600 sol, uh, soldaten in Nayef, um, uh, de agenten uh, uh, uh, in totaal 16, uh, 16 of 18 weken training gehad. Ja, nog niet allemaal. Dat is een van de problemen die er in Afghanistan nog zijn. Is dat er, er zijn op zich voldoende agenten. De organisatie is redelijk gevuld wat dat betreft. Maar daar lopen nog veel agenten rond die te weinig of zelfs geen opleiding hebben genoten. En dat gat moeten wij vullen. Dus wij moeten in, tussen nu en 2014 ervoor zorgen dat al die agenten een opleiding krijgen. Een basisopleiding. Okay. Uh, die krijgen ze overal in Afghanistan. Maar daarnaast heeft Nederland gezegd dat vinden we eigenlijk te weinig. Uh, we willen daar ook nog een vervolgopleiding aan koppelen. Uh, en eventueel nog cursussen die daarnaast komen. Zoals bijvoorbeeld uh, ervoor zorgen dat iedere agent uh, op termijn kan lezen en schrijven. Belangrijke uh, basisvoorwaarden. Nou, daar zijn we uh, hard mee aan de slag. Hoeveel agenten moeten we getraind hebben tot eind van deze missie? Ja, dat, dat, het totale bestand aan uh, agenten in Kunduz is uh, uh, nou, in de orde van grootte uh, tussen de 1600 en de 2000. Uh, en die moeten allemaal... Uh, ja, uiteindelijk zullen we die uh, allemaal een keer uh, door de mode halen. Niet iedereen heeft evenveel opleiding nodig. Hè? Er zijn ook agenten die al... Nou, misschien al wel tientallen jaren werkzaam zijn... en die eigenlijk al heel veel kennis en kunde hebben. Uh, daar hoef je minder in te investeren. Maar er zijn ook mensen die hebben nog geen opleiding genoten... en daar moet je meer in investeren. Abdullah, uh, hoe, hoe kijk jij tegen, tegen de, de Nederlandse inspanning aan? Um, ik volg het vanaf van het begin af, eigenlijk vanaf van de missie Oresgan... volg ik het nieuws, omdat ik zelf actief ben in de nieuws... en de, en de politici van Afghanistan vanaf Nederland... Dus uh, ik kijk er heel anders na. Uh, ik had al een jaar twee geleden zo'n voorstel. Uh, omdat, uh, uh, uh, volgens, mij, uh, volgens mij was het needra, um, heel goedkoop en heel eenvoudig geweest. Uh, uh, en misschien nog, uh, nog hogere kwaliteit als dat agenten uh, uh, vanuit Afghanistan gewoon hier, hier naar Nederland hebben gehaald. Dus steeds honderd agenten Heel... Uh, of, of deze misschien 50. of zullen we het noemen dat zou goedkoper zijn Nederland zeg te je ja. dat zou goedkoper en dan hopen we geen tanken naar Ja, Nico, waarom dus is er, te waarom is er gekozen voor die, voor die andere opzet? waarom is er gekozen om die training allemaal in, in Afghanistan ja, zelf plaats te vinden? laten ik, vinden? Uh, ja, misschien was het goedkoper geweest als je de agenten naar Nederland zou halen om ze hier in een klaslokaal te zetten maar dan ga je alleen maar kijken naar de training die je ze geeft terwijl uh, nog belangrijker dan, uh, dan die trainingen, die theorie-lessen, is de praktijk op straat. Samen de straat op gaan om te kijken hoe die, pre, uh, die theorie in de praktijk uitvalt. Om ze te coachen, om ze te, uh, uh, te begeleiden. Uh, want uiteindelijk wil je dat er een attitudeverandering ontstaat. Uh, uh, dat is wat er belangrijk is. En daarvoor moet je samen door de straten van Koendou's lopen. Uh, uh, uh, ja en, en elkaar aan het werk zien. Gerard, dus dat... Gerard van Maurik stuurt een mailtje en die zegt echt volstrekt de flauwekul schrijft hij om zoveel geld en tijd te besteden aan zogenaamde politiemensen in Afghanistan. Er zijn echt andere prioriteiten in het land waar we een bijdrage aan kunnen leveren. Goed bestuur, onderwijs en volksgezondheid. Ja, de, ik, ik ben het ermee eens dat er uh, goed bestuur voor gezondheid en onderwijs moet zijn. Uh, en een hele belangrijke pijler in de samenleving, in iedere samenleving, maar zeker ook in Afghanistan, is een uh, goede politieorganisatie. Dat is echt essentieel uh, om dat land vooruit te brengen. Als je daar niet in investeert, en helaas uh, in de afgelopen jaren, in de voorbije tien jaar, is er onvoldoende uh, in de politie gestoken. Uh, als je dat niet, als je dat gat niet repareert, uh, ja, dan, dan ga je de plank mislaan. En dan gaat het in 2014 niet goed. Doe dat beter mee eens met die observatie? Ik vind eigenlijk. Uh... Niet helemaal mee eens. Omdat uh, uh, de meneer zegt dat hij daar ook in de praktijk de agenten na kan en hoe ze werken. Dat is, dat is niet altijd mogelijk. Ze moeten daar bewegen en het centrum helemaal, helemaal afzitten, helemaal, helemaal dichtmaken. Dat daar geen verkeer doorheen kan, dat daar helemaal heel veel. Heel veel andere agenten of, of, of soldaten moeten de, de, de hele centrum of het de deel van de stad beveiligen: heel streng beveiligen. Dat ze door het centrum kunnen heen af, af, aflopen, afrijden. Op alle de IJs af uh, en de NAVO-wagens staat zo'n rode poort van. Niet dichtbij komen. Als je, als je iemand dichtbij per ongeluk. als um, uh, uh, maar gewoon dichtbij komt. worden ze gewoon neergeschoten. En dat is ook in Oerisgan gebeurd. En ook in andere Nico? provincies helaas. Dus Lijf, dat, is niet, dat is niet goed. Dat, dat, okay. Even reactie van Nico. Moeilijker. Nou, de, de, kijk. Uh, voor veel mensen het is, uh, staat het plaatje Oerskan nog op het, uh, op het, uh, uh, op het netvlies. Um, wij lopen daadwerkelijk dagelijks samen met agenten door de binnenstad uh, van Kunduz... en uh, tegenwoordig ook in Kanabat. Uh, het is niet zo dat daar het hele centrum voor wordt afgezet. Nee, we gaan uh, gewoon gezamenlijk uh, de, het politiebureau uit... om de bevolking te ontmoeten. Dat gebeurt echt in het noorden van Afghanistan uh, in Kunduz... waar wij bezig zijn. Uh, dus uh, uh, we hebben geen rode borden op de auto van... je mag niet dicht bij ons komen. Sterker nog, we nodigen mensen uit om dicht bij ons te komen. Uh, want we willen ze uitleggen wat we, wat we doen. Dus wat dat betreft is het karakter van uh, deze missie een andere als uh, uh, ja, meneer Vermoed, of wat hij misschien el elders gezien heeft. Uh, en daarmee uh, ja, denk ik ook dat we kunnen doen wat we beloven. Uh, echt een stukje kwaliteit brengen. Abdullah, hoe kijk jij tegen de nabije toekomst aan? In 2014 uh, dan moet de NAVO-macht uh, vergaand afgebouwd zijn. Hoe kijk jij naar die toekomst? Uh, dagen of twee dagen was de Chicago conference. Uh, uh, en heel veel Afghanen, uh, en eigenlijk heel Afghanistan, had, had, had heel, heel, heel veel verwacht van deze, van deze conferentie En de, uh, de conferentie Chicago heeft ook is, uh, is van Afghanistan. Dus, um, uh, uh, dus nu is het uh, tenminste voor de komende tien jaar iets meer hoop dan tot de twee ...een week geleden was euh, voor Afghanen... ...het uh, uh, uh, uh, teruggeloof uh, uh, Afghanen dat in de komende tien jaar uh, uh, nog kansen zijn... ...maar daarvan moet gewoon beter gebruik gemaakt worden. Oké, okay. uh, maar, maar jij ziet het wel hoopvol uh, uh, tegemoet... ...want je zegt er is meer hulp uh, voor Afghanistan. ...4,1 miljard dollar wil Amerika daar per jaar uh, gaan besteden... Is het daarmee, denk jij, een, een, een goede toekomst voor de Afghanen gegarandeerd... of ben je bang dat uiteindelijk toch weer de Taliban over het land heen rollen op enig moment? Uh, uh, dat is moeilijk uh, om eens te garanderen uh, in land zoals Afghanistan. Uh, uh, zolang uh, de West- en vooral Amerika het niet goed heeft gemaakt met Iran en met Pakistan... en vooral dat issue van de Line. Dus, um, Zolang de Durand line issue is niet, is niet afgelost door de Verenigde Naties... en zolang de wereld met Iran uh, uh, tot een oplossing is gekomen... zou Iran en Pakistan altijd, in Afghanistan, uh, uh, uh, uh, ze alle best doen... om dat moeilijk te maken voor de West. Oké, okay. Goed. Um, ik wil je danken voor jou, uh, jouw telefoontje, Abdullah. Dank u wel. En, uh, en ik dank ook Gast. Nico Dag, van der Zee. Dankjewel. Graag gedaan, dank je wel. We gaan even muziek draaien, of even, we gaan muziek draaien... Uh, van een ontzettend leuke Belgische band, Triggerfinger, ken je die? Ja, ken ik. Um, dat zijn een paar heren van onze leeftijd, geloof ik. Ja, ze zien er, ja. Geen 20 meer, maar ook niet hoog bejaard, zullen we maar zeggen. Ergens ertussenin. Uh, maar die ongelooflijk gast kunnen geven. Die een prachtige cover hebben uh, gemaakt. Waar we zo naar gaan luisteren. Ik zeg nog even dat, dat u kunt bellen naar ons nummer 0800-1121. Met vragen of opmerkingen voor uh, Nico van der Zee uh, over uh, Afghanistan en alles wat ermee uh, samenhangt. 0800-1121. We gaan luisteren naar uh, I Follow Rivers. Uh, het liedje is oorspronkelijk van uh, Likili. Lee. Uh, maar vinger maakt haar daar dit van. Met alle theekopjes en zo uh, werd dat uh, allemaal omlijst. Want, uh, dat soort geluiden <lacht> werd er allemaal aan toegevoegd. Twikkervinger was dat. Um, Nico, je zei net, uh, uh, toen de, dit plaatje liep, zei je, um, dat, dat, dat kritiek ook in Afghanistan wel geuit werd. Wat, wat voor momenten uh, heb jij met kritiek te maken gehad vanuit uh, het Afghaanse volk? Zoals net Abdullah ook een aantal kritische vragen formuleerde. Ja, nou, het, het deed mij denken aan... Uh, uh, ik vind het overigens heel goed, hè, want zo begint een gesprek. En dat is, uh, dat is, dat is hartstikke prima. Uh, maar het deed mij denken aan... Uh, ik heb een bezoek gebracht aan uh, de universiteit. In, in Koenhoes is je een, uh, is een vrij uh, relatief grote universiteit. En wij hebben op enig moment uh, het idee gehad... om daar uh, nou ja, eens een keer een lezing te geven en een voorlichting. Uh, en ook om uit te dagen, om de jeugd uit te dagen... om met ons in contact te komen. En daar, was, ja, daar werd ik toch ook vrij scherp bevraagd... over wat de Nederlanders hier nou kwamen doen... En wat we zo al, uh, in Afghanistan al meer gedaan hadden. Daar bleken ze verbluffend veel van te weten. En daar hadden ze ook een mening over. Dat was, uh, wat, was, wat zeiden ze dan? Nou, het was een beetje van... Zijn jullie niet, uh, zijn jullie daar, heb je daar wel wat bereikt? En ben je daar niet uh, te vroeg weggegaan? He, dat, was eigenlijk, uh, dat was eigenlijk de vraag. Uh, nou, dat was uh, een, een, een best aardige vraag, uh, vond ik dat. Waar ik ook uitgebreid uh, op geantwoord heb. En uh, het, gaf, het gaf ook aan dat zij... Uh, ook bereid zijn om, uh, nou ja, ze durft in ieder geval ook uh, in gesprek te gaan. En dat vond ik uh, hartstikke goed. Vincent Koefse, die stuurt een mailtje en schrijft uh, een vraag aan Nico. Agent worden in Afghanistan betekent kiezen voor een van de gevaarlijkste beroepen ter wereld. Werken in een brandhaard en continu dreiging van aanslagen. Mijn vraag, wat beweegt Afghanen om die keuze te maken? Trots, het willen redden van het land, geld, armoede. Ik ben erg benieuwd. Ja, nou, dat, dat zal natuurlijk ook wel een beetje persoonlijk afhankelijk zijn. Wat ik in ieder geval gezien heb, dat ze een geweldige uh, trots hebben op hun land. Uh, dat ze trots zijn op hun land. B uh, bijvoorbeeld merkte ik dat als ik uh, uh, weer zijn een diploma uit mocht reiken. Uh, dan, ...dan was het daar de gewoonte dat ze naar je toe kwamen... ...dan namen ze dat in ontvangst. Dan draaiden ze zich om en dan hielden ze dat uh, diploma boven hun hoofd... ...en dan uh, schreeuwden ze uh, trots waarom ze dat diploma wilden hebben. Uh, en dat was met name uh, ...vaak was dat toch wel de lading... Uh, ...dat werd dan de voor mij vertaald natuurlijk... Uh, ...ik ben trots op mijn land en ik wil, uh, ik wil inderdaad uh, iets, iets voor mijn land betekenen. Dus chauvinisme... Hoe vreemd het ook klinkt, in een tribaal land als Afghanistan was er wel degelijk. Ik denk aan de andere kant ook wel dat er economische factoren kunnen zijn. Je hebt natuurlijk een, een, een gegarandeerd inkomen. In een land als Afghanistan is dat ook niet onbelangrijk. Ja. Uh, dus het zal een beetje een combinatie zijn. Maar uh, dat, ze, dat het vaak dappere mensen zijn... Uh, die uit uh, motivatie uh, ideologisch uh, gedreven ook wel dingen doen... dat is ook wel duidelijk. Timo, goedenacht. Ja, goedendacht Frank. Goedendacht Nico met Timo. Goeienacht. Goeie ja, nou laat ik eerst zeggen dat ik uh, dankbaar ben dat uh, jullie zeg maar, dat werk doen, want ik zou het niet kunnen. En het, ja, al met al, zeg maar, je kan pacifisme aanhangen, maar het is toch wel werk wat gedaan moet worden. En niet iedereen is daarvoor geschikt. Dus uh, ik ben blij dat er mensen zijn die dat kunnen en die dat ook doen. En die het op een manier doen die, zeg maar, uh, meer problemen oplossen hopelijk dan problemen scheppen. Dankjewel dat ten eerste met dankbaarheid uh, maar ik heb ook wel wat vragen uh, u had net naar aanleiding van een vraag van een luisteraar over de samenstelling van het politiekorps van Afghanistan en dan zegt u van uh, het is belangrijk dat alle stammen erin uh, vertegenwoordigd zijn maar ik vroeg me af uh, zeg maar, uh, is de samenstelling van de rotaties die Nederland afzendt uh, is die ook uh, representatief voor de pl pluriformiteit van de Nederlandse samenleving <lacht> nou, dat is een goede vraag goede vraag uh, het eerlijke antwoord is nee. Uh, dat is niet omdat we dat niet zouden willen. Uh, maar het is wel zo dat helaas nog steeds in het Nederlandse, het Nederlandse leger uh, minderheden uh, ondervertegenwoordigd zijn. Vrouwen ook? Uh, nou, we hadden ja, vrouwen ook. Uh, ik, ik denk hè, onze ambitie als krijgsmacht is om uh, ja, een, een groter segment vrouwen te hebben. Uh, maar ja, dat, dat gaat toch uh, <coughs> relatief uh, uh, moeizaam. Maar, Ik had overigens wel uh, een redelijk bestand. vraag. Maar zijn die vrouwen ook welkom in Afghanistan? Ja, verrassend genoeg wel. Uh, maar niet alleen een boerka. Ik bedoel niet flauw hoor. Maar... Nee, nee, maar dat is een hele goede vraag. Kijk, wij hebben daar ook wel zorg om gehad. Wij, hebben, uh, wij stuurden teams de straat op. Ik had zes van die teams bij me. En we hadden uh, er uh, met zorg voor, uh, zeker gesteld dat in ieder team ook een, een vrouwelijke uh, collega zat. Een vrouwelijke collega van de Koninklijke Marges C. Uh, ook om te laten zien, om uit te dragen uh, dat dat uh, goed en normaal is. Ja, er is er maar eentje natuurlijk. Ja, ja. Dat is beter dan helemaal niks. Precies. En, en uh, wij hadden ook nog wel een beetje de zorg, Ik zelf althans... van nou, hoe wordt dat nou ontvangen? Nou, dat werd verrassend goed ontvangen. En dat heeft er misschien ook wel iets mee te maken... dat zij uh, een buitenlandse vrouw toch uh, ja, apart zien, anders zien. He, dus dat accepteren ze makkelijker... als dat het een Afghaanse vrouw zou zijn geweest. Maar je geeft in ieder geval een soort voorbeeld, een signaal af... Ja. dat wat het ook kan... Precies, dat was ook het hele idee. We wilden eh, tenminste in ieder team een vrouw hebben zitten om dat, om dat ook uit te dragen. Ja. ja, en ik was nog benieuwd of jullie, zeg maar, ook in het kader van de alfabetisering, als ik zelf een cursus wel eens heb gehad, dan krijg ik altijd een boekje mee waarin ik er nog eens na kan lezen als je wat vergeten bent. Of jullie ook naast nog werken van het cursusmateriaal eh, meegeven aan de cursisten. Um, ja, uh, hoe dat met de alfabetiseringscursus zit, uh, eerlijk gezegd weet ik dat niet. Nee, We, uh... maar dan nog een soort van alfabetisering uit door, zeg maar, ja. als mensen oh, nog eens iets willen nalezen en ze kunnen het niet, nou, dan krijg je in ieder geval de behoefte om te leren lezen. Ja, nee, de, de, de, zeker. En, uh, en er werd ook materiaal uh, meegegeven. We hadden zelf een, een soort curriculum van uh, wat ontwikkeld, uh, ontwikkeld is door de Koninklijke Marseille. En dat is natuurlijk een naslagwerk. Uh, ja. Maar dat dus, kregen ze mee? Ja. Oké, okay, en dan nog één vraag, als het mag? Mm -hmm. Uh, of zeg maar in die tien plus acht weken training, want, want de Afghaan identificeert zich natuurlijk met zijn stam, met geloof neem ik aan, met zijn geslacht, et cetera, et cetera. Maar uh, merk je nou ook dat zeg maar in die tien plus acht weken de mensen zich ook met hun vak of hun vak eer in hun vak gaan identificeren. Zodat ja. ze zeg maar zo goed mogelijk hun vak willen uitoefenen en dat ze daar een soort eer in scheppen. Ja, de, zeker. Ja, daarom daar, daar was het ook een schot in de roos... dat Nederland uh, daar uh, mensen van de Koninklijke Marche C naartoe heeft uh, gestuurd. Hè. Dus de, de, de, de kern van mijn organisatie waren echte politieagenten. En dan merk je dat uh, uh, die verstaan elkaar. Hè. Ondanks het feit dat er een cultuurverschil tussen zit... Okay. Uh, konden ze... Uh, m, hè, snapten ze elkaar. Want, uh, uh, en dat, dat is precies die beroepstrots waar jij het over hebt. En Zo dat zou voor betalen? mij als, als, als landmachtmilitair veel moeilijker zijn... Zijn om die brug te slaan. Ja, omdat ja. jij in feite niet met mensen te maken hebt en alleen maar met uh, missies zeg maar. En zij zeg maar moeten ook zich tot mensen verhouden. Ja, nou, dat, dat gelukkig doen wij dat ook wel, want uh, dat, dat vind ik erg leuk namelijk. Maar uh, de problemen van een agent uh, die, die ken je pas echt goed en door en door als je zelf agent bent. En, ja, en daar, ja, Ze konden elkaar eye to eye uh, uh, in de ogen kijken. Ja, ja zoals dat een rechter, zeg maar, dat de rechterlijke macht... De, de zaken die je aandraagt, uh, iedere keer nooit tot een veroordeling komt. Dat is voor een Nederlandse agent heel frustrerend. Ja. Merk je dat in Afghanistan bijvoorbeeld ook? Nou, dat kan in Afghanistan uh, natuurlijk ook gebeuren. Ja, dat... De, de, de, de, kijk, ik heb zelf uh, uh, uh, uh, dat op die manier niet meegemaakt. Uh, wat ik wel gezien heb, dat uh, mijn collega's van de Koninklijke Marsus uh, heel erg goed de brug konden slaan naar, hun, naar, naar de, de Afghaanse agenten. Omdat ze elkaar gewoon verstonden, omdat ze wisten waar ze het over hadden. Ja. Nou, hartelijk dank voor je antwoorden en ook hartelijk dank voor je werk. Dankjewel. Dank voor bellen, Tim. Dankjewel. Frank. En een prettige nacht. Dankjewel. 0800 1121. Uh, daarop kan je ons bereiken met vragen of opmerkingen voor uh, Nico van der Zee. Meneer Visser, goede nacht. Goedenacht. Uh, ik wil eigenlijk gewoon een simpele vraag stellen. Is een staat als Afghanistan niet gewoon een mislukte? Als staat, als land? Ja, als, nee, als staat, ja. Een mislukte staat, interessante ja. vraag. Nico van der Zee. Uh, uh, nee, en we moeten ook voorkomen dat het, uh, het zover komt. Ja, uh, daarom nee, steken we al die effort in. Dat niet. Nou ja, nee, kijk, als ik. Kijk, ik heb daar echt met. Uh, ik ben er naartoe gestuurd. Uh, dat is wel zo. Maar ik ben er ook echt met beleving naartoe gegaan. En ook wel uh, met het optimisme dat we daar uh, goed werk kunnen doen. En dat dat goede werk ook tot iets leidt. Uh, en zo ben ik ook teruggekomen. Ik heb echt het gevoel. Ja, maar dat is niet. echt de vraag die ik stel. Uh, is het niet zo dat dit soort landen, staten, hoe, hoe je het ook moet noemen. Eigenlijk een beetje mislukt zijn. Ze zijn altijd in oorlog. Ze hebben een stammenstrijd. Ze hebben dit. Ze hebben zus. En het, het, het gaat maar door. Ja, maar wij hopen natuurlijk... en we vertrouwen er ook op... dat dat een keer ergens gaat stoppen. Maar hoe kan je daarop vertrouwen? Nou, door, uh, doordat ik zie wat datgene wat ik, uh, wat ik de mensen probeer bij te brengen... dat dat ook effect heeft. En dat mensen bereid zijn dat aan te nemen. En dat uh, er een, een honger is om het beter te maken Even, zelf. even, even, even, even, even proberen of we even die oorspronkelijke vraag van meneer Visser... Uh, toch, toch bij de kop kunnen pakken. Want je, je zijn, zijn natuurlijk in het verleden zijn er, uh, zeker in Afrika... zijn er strepen in het zand getrokken door, uh, door, door uh, nou ja, allerlei historische redenen. Uh, al precies. Dat ja, maar... uh, wat tot wat, wat, wat, wat, wonderlijke samenraapsels van uh, uh, bevolkingsgroepen heeft geleid met alle dramatische gevolgen van ja. die. Uh, van Afghanistan zou je ook kunnen zeggen, de vraag in ieder geval is relevant... of uh, Afghanistan ook niet een nou ja, to toevallig samenraakstel blijkbaar zo ja. explosief is van aard... Uh, dat daar gewoon uh, de vraag achter ligt van ja, mag je dit nog van een land uh, noemen? Ja, nou toch zijn, is er ook een periode geweest in Afghanistan dat het relatief goed ging... Uh, dat is Weer. voor. Uh, nee, als, dat was, dat is voor de inval maken. van de van de van de, de, de uh, van de, van de Russen geweest. Uh, dus er zijn wel degelijk ah, dus er zijn. We daar geweest. Er houdt niet op. Nou, het, het is 30 jaar uh, en niet best in Afghanistan, dat klopt. Uh, het is wel zo dat wij uh, nu al tien jaar bezig zijn, dat het wel uh, tien jaar een bepaalde richting opgaat en dat die richting positief te noemen is. En ik denk dat wij. Ja. Uh, nou, ik heb dat, dat, dat optimisme tenminste wel. En dat is wel. Ook gebaseerd op nu zes maanden waarneming dat er een kans van slagen is. Dat het niet eenvoudig wordt en dat uh, Afghanistan ook zelf er hard aan zal moeten trekken. En dat, er een, uh, dat ze op de proef zullen worden gesteld, dat is ook duidelijk. Maar ik heb er echt het geloof in dat het uh, tot iets kan leiden. Ik wil je beiden even een mailtje voorleggen van Stefan. Die schrijft, uh, ik viel halverwege het uh, gesprek binnen. Wat mij verbaast is dat gezien de geografische ligging van Afghanistan ten opzichte van Iran in combinatie met de felle kritiek van verschillende westerse landen op dit land... de Amerikaanse aanwezigheid in die regio niet doet denken aan de Cuba-crisis. Met andere woorden, draagt Nederland via Afghanistan niet bij aan een spel ten opzichte van Iran? Ik ben heel benieuwd wat jullie daarvan vinden. <laughs> dat is hogere wiskunde voor de politici. Ja, dat is inderdaad een beetje hogere wiskunde, <laughs> ja. ja. kijk, ik denk dat wij uh, er alle belang bij uh, hebben en hadden... om uh, te proberen Afghanistan te stabiliseren en te voorkomen dat... Ja, maar mag vragen, de de, de, de, de, hoe heet die, Kazaai? heet die, de, de, de president, ja, de president. Uh, die allerlei vrouwenvriendelijke wetten onderstreept, die een beetje richting taliban gaan, wat, wat, wat, wat dan nog, wat moeten we dan verder nog doen? Nico? Nou ja, ik, ik, ik weet niet op welke wetten u doelt. Uh, uh, nou, hij heeft een aantal uh, zeer vrouwenvriendelijke wetten. Uh, oh, die lagen uh, klaar voor ondertekening. Ik weet niet of dat nou doorgegaan is, maar M mijn hersens kraken. Ik weet ook niet meer precies welke Weet jij dat welke nee, wet? Wetten... Ik weet het ook niet precies uit mijn hoofd hoor. Nee. Uh, nee. Ik was alleen verbijsterd toen ik het hoorde. Ja, goed. Kijk, ik, ik val terug dus op. Dus, uh, dus wat, met ik... wat voor land wat hebben we nou eigenlijk te maken? Ja, nou ja, ik, kijk, als je er geweest bent. Uh, uh, en ik heb ja, me, Dat ben ik natuurlijk uiteraard niet. Nee, en, ik ben, en ik ben daar. Ik, ik heb deze vraag mij natuurlijk ook uh, gesteld zes maanden lang. Want ook ik ben daar met uh, de zingeving van die missie is voor mij ook belangrijk. Ja, ik ja, investeer ja. ook zes maanden van mijn leven uh, om, uh, in Afghanistan. Uh, maar ik ben wel uh, positief verrast over het commitment wat ik ervaren heb van de, van de Afghaanse uh, autoriteiten in Kunduz, uh, nou dat is, dat is natuurlijk wel een belangrijke exponent ja. van uh, de leiding in in, ja. Afgha in uh, heel Afghanistan van Karzai. Ja. Uh, daarmee zeg ik niet: het is allemaal paas en vreemd en het zal uh, het, het, het rolt allemaal netjes van de heuvel af en, en we komen er wel. Uh, maar ik heb wel degelijk, uh, ben wel degelijk optimistisch over de slagingskans. Ja, okay. ja. Goed, ja. meneer Visser, zullen we daarbij laten? Of nou, zijn... uh, ja, ik, ik, ik, ik, uh, daar doen we het al mee. Daar doen we het al mee, dank wel. <laughs> <Ja. laughs> nou, oké. Okay. Zeg nog een uh, verder prettig gesprek. Dank u wel. We hebben nog een goed kwartier te gaan in Kazaloenen. Met Nico van der Zee als gast. En Frederike Picht, die gaat ons van, uh, van muziek voorzien. Mijn hart kan dat niet aan, heet dit liedje.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 Schelen, dat ik doodga van verdriet. Ik glimlach door mijn tranen. Je doet alsof je niet ziet. Ik ben aan het proberen. We niet te laten gaan. Van de zee, um, we hebben het over de, de, de, de, de politieopleidingsmissie. Um, de politietrainingsmissie in Koendus uh, en de noosa. En um, je kunt nog bellen op ons nummer. Dat zeg ik niet tegen, jou Nico, want jij zit hier, maar tegen het luisteraars uh, op 0800 1121. Dat is onze gratis telefoonnummer. Erik, goedendag. Goedendag, Erik, goedenavond. Um, wat ik me afvraag, we hebben het steeds over die strubale structuren. Steeds wat al die verschillende stammen in één land zijn samengebracht. Um, dat heb je overal ter wereld. Bijvoorbeeld, ik noem maar iets in België, je je Vlamingen en, uh, en Balen. Dat wordt bij, bij elkaar gehouden door een koning. Dus wat ik me eigenlijk afvraag, want misschien is het me in Afghanistan. Wat is daar het opbindende factor? En is dit überhaupt? Goeie vraag, maar oh, om de Belgische samenleving met drie balen te gaan noemen, dat heb ik niet gezegd. Maar dan ben ik toch benieuwd hè, naar de vraag op zich. Ja, ja, ja ik ook. Nou ja, dat zou het, het gemeenschappelijk belang moeten zijn. Dat uh, je samen verder komt uh, als, je, uh, als je vreedzaam met, met elkaar samenleeft... en uh, probeert er samen wat van te maken. Uh, uh, dan dat je met elkaar uh, vecht. Uh, dus laat maar de, dat samen, zijn. de bindende factoren in de Afghaanse samenleving? Wie of nou ja, wat zijn dat? Ze hebben ooit een koning gehad. Hè, dus uh, ooit uh, kennen ze dat wel. Het zou uh, voor een deel nog het geloof kunnen zijn. Hoewel uh, de Taliban dan uh, daar uh, misbruik van gemaakt heeft. Uh, ja, misschien toch de waarden die daaruit voortkomen. Uh, maar ik denk het besef uh, dat het beter gaat als je het samen doet... en, uh, en niet tegen elkaar vecht. Maar Karzai is dat niet, bijvoorbeeld, die samen... daar, daar is je toch ook weer buiten uh, de grote steden te omstreden voor? Nou ja, kijk, wat Karzai in ieder geval probeert te doen is, uh, als je zijn zijn uitmonstering is uh, multitribaal samengesteld. Hè. Het, het, uh, hij heeft uh, de jas aan die uit het noorden komt en het, uh, het, het uh, de, de de hoofd het hoofddeksel komt uit het zuiden. Hij, hij probeert zo uh, in ieder geval optisch uh, alle uh, alle Afghanen te vertegenwoordigen. Um, ja, het, langzamerhand zal het, het, het tribale eruit moeten... en zal het gemeenschappelijke uh, ervoor in de plaats moeten komen. Erik? Ja, het lijkt een beetje opgelegd nog steeds wat mij betreft. Het mis nog echt een uh, gemeenschappelijk iets. En misschien is het een lange adem. maar ik, uh, ik wens u veel succes. Ja, <lacht> nou, dankjewel. <lacht> Oké, okay, prima. Dank Goeien voor het Zerka, goedenacht. Ja, goedenavond. Uh, met Zerka. Uh, ik ben aan het luisteren naar het programma... en ik hoorde net een meneer een beetje... ja. Beetje, ja. Hij zei net dat hij ja, vroeg, zich afvroeg of Afghanistan sowieso niet een mislukte staat was. Mm -hmm. um, nou, ik kom er zelf vandaan. Um, ja, ik denk dat heel veel mensen die, ja, die weten niet zoveel ervan En ik denk vaak van, nou, dat het een soort woestijnachtig gebied is met kameden. <laughs> en, uh, ja, en dat, is, dat is gewoon heel veel mensen. En die, ja, die schieten op elkaar. En uh, nou ja, zo ontstaat de oorlog. Maar ik denk dat uh, wat die meneer niet wist, is dat er... Uh, heel lang geleden al... Uh, de Engelsen binnen waren gevallen. Of tenminste dat wilden, En uh, dat hebben ze verloren. Ja. Uh, en dan natuurlijk de Russen. En uh, ja, iedereen blijft een beetje stoken daar. Ja, het is, het is, het is heel lang een soort, soort kruispunt geweest... van allerlei internationale uh, spanningen. Ja, precies. En, um, ja, en ook dat, uh, de tribale strijd, zeg maar. Um, dat valt op zich wel mee, hoor. Als jij um, vraagt van... Uh, ja, hoe, hoe, haat je, hoe erg gaat jij dan een bepaalde stam? Dat, dat valt hartstikke mee. Want uiteindelijk, wat, uh, wat we wel, wel gemeenschappelijk hebben vaak, is het geloof. Uh, en ja, daar vinden ze elkaar dan wel weer in. Ja. Uh, en ik merk het ook wel hier in Nederland als je uh, naar dat Afghaanse gemeenschap kijkt. Ja, weet je, dat al die stammen komen bij elkaar en uh, het is niet zo dat ze elkaar afmaken, maar het hele punt is dat Afghanistan heel lang niet met rust is gelaten. En ik ben bang dat dat ook niet zal gebeuren. Uh, sowieso, maar het natuurlijk hartstikke strategisch is, hè. Het ligt uh, in het hart. Uh, en uh, ja, welke andere invloeden daar uh, nog meer meespelen, uh, ik weet het niet. Ja. Uh, alleen om te zeggen dat het een stuk de staat is. Ja, tuurlijk, er is dus ja. geen goede overheid en de justitie en weet ik het. En dat is ook verschrikkelijk. En toen wij hier ja. kwamen, dacht ik, nou, dat is ook... Dat is, dat is helder, maar, maar het feit dat, dat uh, zoveel landen zeg maar, hun, hun, hun uh, uh, invloed willen uitoefenen... en precies op dat grondgebied elkaar treffen of daar de boel op stoken... Uh, uh, die situatie is niet wezenlijk veranderd, toch? Boel, juist nu zie je nog steeds dat ook Iran en, en, en Pakistan ja. op alle mogelijke manieren zich ermee bemoeien. Ja, precies. Dat mm -hmm. klopt. En, en waarom zij dat doen? Ik weet het ook niet. Maar het feit is wel dat de burgers... die in principe er weinig mee te maken hebben... er al jaren dertig jaar van slachtoffer van zijn. En uh, mijn ouders... Die, uh, die hebben er meer goed geheugen over dan ik. Maar er was ook een tijd aan het gegeven, omdat je in minidokjes liep. Ja. En dat je... Ja, dat hebben ze meegemaakt. En het was geen enkel probleem. In Kabul alleen of ook elders? Uh, nou, ja. Maar nou ja... Wij komen uit Kabul, dus daar denk ik dan vooral. Uh, en ja... Dan kwamen we dus natuurlijk naar die, naar die mooie boeddha-beeld en zo. Ja. En dat werd toen ook echt gewaardeerd. En toen die ja, maffe talibaan kwamen, is dat allemaal in één klap gewoon ja, vernietigd, zeg maar. Uh, ja. En ik, ik, ik maar goed, hoop goed die, die, die maffe taliban die, blij, die blijft maar steeds rammelen aan die poorten van het land. Op alle mogelijke manieren, toch? Ja, dat klopt. Ja, ik, uh, het is verschrikkelijk, want wij hebben daarover, uh, daar ook onder gezeten natuurlijk. En uh, dat, ja, dat, wat dan met je gebeurt, dat is ongelooflijk. Uh, ja, je kan niks meer. En als zou zijn er echt helemaal niet meer. Hoe oud was uh, jij toen je wegging daar? Uh, zeven. Oké, okay, je, je praat accentloos Nederlands. Ja. Yeah. <laughs> ja. Nou, we wonen hier nu uh, twaalf jaar, dus... Nou, uh... ah, ah, je hebt twaalf jaar niet stilgezeten. <laughs> dat is wel een ding wat zeker is. Maar wat, wat, wat kan jij je nog herinneren? Of wat, wat heb je uit de verhalen gehoord van die Taliban talibanperiode? Um, ja, nou, ik weet dat... Uh, ja, op een gegeven moment was het gewoon geen vijheid meer. Uh, radio's moesten weg. Je uh, werd voor niks, werd je doodgeschoten. En uh, ja, het religieuze, dat, dat wordt zo uit de context, de context gehaald. En zo uh, op een soort van extreme manier wordt dat dan door hen beleefd. En zoals muziek is in onze familie een heel groot goed en, en er wordt altijd naar geluisterd, maar toen mocht dat niet meer. En, uh, uh, als vrouw moest je een, een boer kopen. Mijn moeder is een keer de, de markt opgegaan en uh, om cadeautjes te kopen. Maar ze zag het niet goed. En toen heeft ze dat ding uh, ja, op, afgezet. En toen kreeg ze een zweepsdag. En toen werd er gezegd, uh, fij de hoer, bedek jezelf. En de boerka, ik weet niet waar het vandaan komt, maar dat staat nergens in de Koran of zo. Nee, nee, nee. We hadden het net even met, met uh, een vorige beller over de samenbindende factoren in uh, uh, Afghanistan, zie jij die. Uh, ja zeker uh, nou, sowieso het geloof natuurlijk dat is één ding um, maar ook uh, we hebben dansen de atan uh, ik weet niet of je dat kent maar um, dat uh, er wordt ook heel veel gedanst dan op speciale gelegenheden en dan uh, het komt oorspronkelijk van de patane maar dat uh, doet nu iedereen um, en uh, ja uh, ik, ik denk dat dat iedereen wel zoiets heeft van uh, bij de buren een kopje thee met noten en alles ja het is niet zo dat die extreme haat tussen de stammen dat dat wordt heel erg uitgelegd, maar uh, ik denk dat dat ontzettend meevalt. Uh, en ik denk dat als daar betere onderwijsvoorzieningen zouden komen mm -hmm. en men wordt uh, onderwezen, dan dan dat neemt je natuurlijk ook weg, hè? Want dan maakt het niet uit wat voor stam je bent, maar dan kun je altijd opklimmen. Mm. Nico. Ja, nou ja, ik, ik, ik, ik ga er wel in mee. Ik denk uh, uh, misschien ook dat de trots hun uh, verbindt. Het is uh, waar, waar uh, mevrouw net ook op doelde was. Uh, uh, Afghanistan is heel vaak uh, belaagd geweest. Maar ze zijn eigenlijk nooit uh, uh, verslagen. Uh, mm -hmm. misschien dat ze, ik heb dan altijd de angst uh, dat ze uh, zichzelf verslaan. Hè? Dus dat, uh, uh, ja. Maar misschien dat ze uit die trots uh, toch uh, iets uh, samenbindends uh, kunnen halen. Uh, ja, ik, het is het is wel grappig dat je dat zegt, zoals ik maar uh, ik merk ook altijd dat uh, als je dan... Mijn vader zegt altijd, uh, ja, ik zei altijd, nou, misschien hadden we gecoloniseerd moeten zijn, dan, dan was ze misschien wel beter, hè, door die Engels of zo. Ik zeg mijn vader altijd nee, want dan, dan ben je geslaagd van iemand. En, ja. Kijk naar die Indiërs, dat zijn er uh, miljoen, uh, miljarden mensen en die zijn jarenlang gecoloniseerd geweest. En inderdaad, dat is toch wel een stukje trots, wij zijn nooit een uh, soort van ja, onderdanen geweest. Ja. Ja. En, en ik zelf denk soms wel van ja, misschien, misschien had dat toch beter kunnen zijn. Dan was het nu niet zo chaotisch. Uh, uh, maar goed, tegelijkertijd uh, overheerst door de Russen korte tijd. Overheerst door de Amerikanen. Uh, mm. Dat is dan ook uh, een hele partij ge gekrenkte trots, toch? Jawel. Ja, want ik denk dat ze dat van de uh, Amerikanen wel uh, verschrikkelijker vinden dan van de Russen, hoor. Want okay. uh, heel veel Afghanen gingen ook studeren in Rusland, hè? Ja. Uh, en dat... dat dat hebben ze heel erg opgepikt. En die cultuur. En, en mijn vader heeft ook gestudeerd. En hij zegt ook dat hij daar zo ontzettend uh, soort van heropgevoed is. En hij heeft ook een soort liefde voor dat land. Okay. En dat is niet zo voor de Verenigde Staten. Zeker. Ik wil je hartelijk danken. Ja, u ook bedankt. Dat jij je uh, uh, kan bellen en uh, um, nou ja, jouw bijdrage geleverd hebt aan uh, deze uitzending. Dank je wel. Ah, heel graag gedaan. En ik wil Dankjewel. heel erg hartelijk danken, uh, Nico van der Zee... Uh, die, uh, tot het einde bij ons gebleven was. Dankjewel Nico. Graag gedaan. Uh, jij gaat naar Amerika studeren. Ja. Dat is je voorland. Wat ga je precies studeren? Kort? Uh, ja, zeg maar een hogere managementcursus voor militairen. Nou, dat gaat dan een tijdje duren voordat je klaar bent. Een jaar, ja. Dankjewel. En dan hopelijk dan zien we je weer terug. Zometeen kun je luisteren op deze zender uh, Radio 1 naar nog steeds Wakker Nederland. Dank voor het luisteren. Pas je een nachterhaal aan het duwen. Zometeen.